Zondag 2 maart 2017. Dit is de Batavieren podcast Met vandaag de gast Lars Bentin, politieke duizendpoot. Je bent op dit moment vicevoorzitter van de JOVD Amsterdam. Ja. Je hebt uh, bij, uh, samen met Thierry een onderzoek gedaan naar referenda en hoe we dat in Nederland zouden kunnen invoeren, Thierry Baudet. Uh, je hebt ook voor Boris van der Ham gewerkt. Um, je bent uh, zojuist uh, uh, klaar met uh, werken bij Elsevier ja. en uh, je bent bestuurskundige, officieel. Zeker. Want je hebt je bachelor gehaald. Yes. <laughs> Welkom in de podcast. Welkom. Dank. Leuk dat je mee uh, wilde doen en je bent ook actief bij de IOVD Amsterdam Zeker. als uh, vicevoorzitter, begrijp ja. ik. Ja. Ja. Dus een hoop uh, activiteiten. Maar je bent gevoel. geen VVD'er. Ik ben geen VVD'er. Nee, dat, dat even, dat uh, had dat even gezegd was door. ik wel, maar dat ben ik niet meer. Mochten mensen denken, hebben ze nou een VVD'er in de podcast? <laughs> nee, beste luisteraar. Dat kan echt niet. U kunt op onze ideologische integriteit vertrouwen. <laughs> um, ja, welkom. Uh, um, kun je misschien uh, wat meer vertellen over jezelf? Uh, waar, waar ben je op dit moment mee bezig? Uh, wat heb je in het verleden gedaan? Um, ik ben uh, geboren in Dordrecht. Uh, ik ben opgegroeid in uh, een gereformeerd dorpje, genaamd Dam. Ligt voor uh, de mensen die het niet weten uh, naast Kinderdijk. Uh, ons uh, nationaal cultureel erfgoed met alle molens uh, uh, daar. Um, uh, middelbare school in Papendrecht, afgerond gymnasium. Uh, afgerond en daarna bij de Erasmus Universiteit, uh, studie bestuurskunde uh, gevolgd. Daarvoor, voordat ik bestuurskunde ging studeren, heb ik uh, psychologie gedaan, uh, maar dat vond ik niet leuk. Uh, ik, uh, ja, ik werd er niet, het trok me niet zo heel erg, daarna bedrijfskunde, dat vond ik wel iets leuker, maar kon ik gewoon niet. Um, en toen ben ik maar iets gaan doen wat het dichtst bij mijn, uh, bij bij mijn passie ligt en dat is politiek, dus heb ik bestuurskunde gedaan. Um, dus zodoende, dus de, de drie jaar uh, daarna heb ik mijn bachelor gehad, nu ben ik bezig met mijn master bij uh, de Universiteit Leiden, uh, Politiek en Beleid, Public Administration. En uh, waar ik nu mee bezig ben, uh, nou ja, zoals je net ook uh, correct zei, uh, uh, is de tijd bij Elsevier is, uh, is afgelopen. Um, en ik ben nu op een punt uh, in mijn leven, het klinkt heel erg gewichtig, uh, dat ik op een soort kruispunt staat met een aantal scenario's waar ik naartoe kan. Uh, maar ik heb nog geen idee welk uh, pad ik op wil. Dus dat is de huidige, de huidige situatie uh, waar, ik, uh, waar ik in zit. Um, waar ik sowieso mee bezig ben, en, uh, wat geen moeilijkheid is qua keuze. is dat ik bezig ben met een, uh, met een boek schrijven. Uh, en dat gaat eigenlijk over een herziening van de rol van het individu uh, binnen, de, binnen de samenleving. Uh, we leven in een hele individualistische samenleving. En uh, ik wil juist gaan uitleggen. Uh, dat de rol van uh, het individualisme niet zozeer is dat je alleen maar met jezelf bezig bent, maar dat je ook een, een, een verantwoordelijkheid hebt voor de samenleving zelf. Uh, en dat is nog een heel verhaal. dat komt misschien op een andere podcast nog wel een keer uh, uh, naar voren. Uh, maar dat is hetgene waar ik nu mee bezig ben. Interessant, want uh, dit wisten nog niet eens van je, dat je ook bezig bent met een boek. Ja, kwam net in mijn hoofd. Uh. Ik het nog niet sorry. Dat het uh, verderfelijke individualisme, ja. he, wat, wat de schuld is van alles wat er mis is in de maatschappij. Ja, zeker. Ja. <laughs> Oké, okay, helder. Um, en je bent uh, vicevoorzitter van de JOVD Amsterdam. Ja. Uh, hoe lang ben je dat al? Uh, uh, sinds september, dat is een half jaar nu. Uh, ik ben uh, voorzitter geweest bij de JOVD Rijnmond, zeg maar uh, de JOVD uh, Rotterdam en Omstreken. Uh, vond ik heel erg leuk, uh, zeker omdat het een afdeling was wat altijd wat conservatiever, wat rechter was dan de rest van de EOVD. Mm -hmm. uh, wat toch wel wat linksliberaler is dan, uh, dan dat ik graag zou willen. Niet lullen maar poetsen. Uh, dat ook, uh, inderdaad. <laughs> dat heeft natuurlijk met conservatisme niet zo heel veel te maken. Um, <coughs> maar uh, ik ben bij de EOVD Amsterdam Bank uh, vicevoorzitter en dat heeft uh, vooral een, een ondersteunende en adviserende functie. Uh, omdat ik dus voorzitter ben geweest uh, in, in, in Rijmond. En uh, ik, uh, ik, ik zei van joh, kan ik helpen uh, in een of andere rol in het bestuur? En dat heb ik toen gedaan. Uh, dus dat doe ik nog steeds. Uh, disclaimer voor dadelijk: uh, alles is op persoonlijke titel, dus niks is voor de EVD aan te merken. Uh, ...dan uh, heb ik dat nu ook gehad. Dan, ja, ja, dan, dan kan je nu helemaal, uh, helemaal losgaan. Ja, ja, ja, precies. <laughs> ik zei toch dat het een uh, persoonlijke titel was? Ja, ja. ja precies. Ah, heel begin gezegd. gezegd. <laughs> nou, als de VVD zetels kost, dan uh, vind ik het allemaal. Dan... <laughs> moeilijk. Ja, want dat uh, uh, lijkt me inderdaad wel een aparte positie... ...dat je als je FD lid uh, geen VVD'er bent of meer bent eigenlijk... Want je was het wel in het verleden? Uh, ja, ja uh, dan moet ik wel zeggen, de JOVD uh, is heel erg divers. Uh, je hebt daar uh, mensen die, uh, die PVV stemmen, je hebt daar mensen die CDA stemmen. Je hebt daar zelfs mensen die SGP stemmen, uh, mensen die d stemmen, helaas. Okay. Uh, gelukkig ook heel veel mensen nu die voor Forum gaan. Uh, het, het is, mensen hebben niet zo heel goed door binnen de JOVD, maar t, heel veel JOVD'ers zijn op plan in plaats van de VVD Forum te stemmen. En uh, ik denk dat het ook vooral te maken heeft met waar ik ben ook ben tegen aangekomen. Ik ben, ik ben in Aker gekomen op mijn 17e met de VVD. Ik kwam uh, net pas in de politiek kijken. En, uh, en dat was in de tijd dat de, ver de verkiezingen van 2010 waren. En uh, dus het, uh, het kabinet zou komen van uh, CDA, PVV en, uh, en, uh, en de VVD. PVV natuurlijk stond, dus niet letterlijk in het kabinet en ik was altijd wel al rechts ingesteld. ik was vroeger uh, uh, weet je niet veel mensen, maar ik was gothic. maar uh, dan bedoel ik het, echt. zouden we nu maar... niet meer zien. Uh, nee, ja, nu zien uh, uh, we een uh, keurig nette jonge Keurige, man. keurig gekapte jonge man. ja. dat is gewoon zo. maar het was wel het, het, hetzelfde wat hetzelfde is gebleven is dat ik altijd gevoel heb gehad tenminste wat ik belangrijk vond is esthetiek. en je kan alles van uh, gothic zeggen, maar uh, esthetisch zijn ze wel. Um, ja. Dus, uh, maar die mensen allemaal... ...waren allemaal SP-stemmers en zo... ...dus dat, daar kon ik me totaal niet mee identificeren. Dus ik uh, ging naar de VVD... ...en ik merkte ook... Uh, ...toen ik lid werd, ook net lid werd van de JOVD... ...en waar eigenlijk... ...heel veel JOVD'ers mee beginnen... ...is uh, een beetje het propageren... ...en het napraten van het uh, VVD-programma. Uh, dus dat een beetje... Ja. ...dat opgesloten zitten... In, in, een, uh, in, ...in het programma denken. Ja, en niet... ...zozeer in het... In het Daartegenover het ideologische denken. Nee, precies. Nee, de VVD wil graag, zeker in verkiezingstijd, een beetje de liberale ideologie zeggen dat ze dat verkondigen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo als je, voor één opzicht, als je echt liberaal bent, dan ben je al sowieso, naar mijn mening, niet voor een progressieve progressief belastingsysteem. Mm -hmm. Uh, en dat zijn zij wel uh, in heel veel opzichten ook voor overheidsinmenging. Uh, als je kijkt naar de belastingdruk, uh, dan is het nooit echt geweest dat zij significante belastingveranderingen nee. wilden hebben. Uh, maar het was het, het, het was het enige wat er was, ja. zeker in die tijd. En uh, de PVV was een partij waar uh, die in, in een aantal opzichten, hè, met het immigratie en integratiestandpunt uh, en cultuur... Uh, ...in een maatschappij. En dan, want zij willen heel veel met cultuur doen. Dat is vooral in, in, in uh, economisch opzicht alles afschaffen qua subsidie en dergelijke. Terwijl ik denk dat er wel een hele grote rol is voor uh, de cultuursector in een andere mate. Dus um, ze staan dan wel weer heel erg voor Nederlandse identiteit. Ja, ja. Dat is dus dan da bijna een beetje tegenstrijdig. Ja, precies. Uh, dus is inderdaad tegenstrijdig. heb ik nooit echt heel goed begrepen. Uh, maar je had, uh, ja, ja, de PV was het alternatief. Maar dat was toen nog echt een, een no-go... Ja. Uh, buiten het feit dat het, um, het, het het biedt geen oplossingen de PVV in heel veel opzichten het, het was heel erg handig en nuttig en noodzakelijk vooral om de problemen te benoemen ja. uh, maar dat was het dan ook wel ja. en je ziet zeker nu uh, zeker met Forum uh, dat het uh, dezelfde onderwerpen ook aankaart, dezelfde problemen maar gewoon echt oplossingen biedt ja. uh, dat is, uh, dat is heel, erg mooi, uh, heel erg mooi om te zien dus, uh, nou ja, VVD was het enige toen... Uh, wat, wat, wat echt rechts was. Um, maar op een gegeven moment groei je natuurlijk. Je bent aan het lezen of het nou politieke filosofie is of filosofie. Mm -hmm. uh, en dan op een gegeven moment dan kom je er dus achter dat, er, uh, dat de VVD gewoon niet bij je past. Maar nogmaals, het is het enige. ja En uh, ik ben afgestapt van de VVD toen uh, Forum een uh, partij werd. Ik werkte daarvoor al voor... De forum, uh, in de vorm van een denktank uh, en je ziet dat omdat het een alternatieven zijn dat heel veel mensen er afstappen en dat zien de JVD ja. wel echt heel erg want is een hele positieve ontwikkeling nee je ziet daarnaast ook wel denk ik dat de, uh, ik heb een heel klein stukje meegemaakt van de VVD voor Rutte uh, nog met van Aartsen en zalm en uh, toen, toen was die conservatieve vleugel was nog veel sterker en ik heb het idee dat het onder Rutte dat steeds meer die, ja, een beetje de managers, marketeers... De, de, de progressieve pro-EU-vleugel... Uh, het is een beetje kraak nog smaak geworden, de VVD. Het is een beetje naar D66 gegaan, ja. eigenlijk. En ik denk dat daarom ook mensen... niet alleen omdat er nu goede alternatieven zijn... in de vorm van, uh, nou ja, eigenlijk FVD... Uh, maar uh, omdat, uh, ja, ook omdat, omdat die conservatieven... die voelen zich niet meer thuis ja. binnen de VVD. En in het ja. begintijd bij die OVD... toen de VVD voor Rutte nog was, zeg maar... Toen had je bijvoorbeeld heel veel, uh, veel JVD'ers die dan ook bij die burg stichting zaten. En zo. Ja, dat leefde nog ja. veel meer. Ja. Ja, dat ligt nu ook op zijn gat geloof ik. Ja. Maar dat, dat was... Uh, ja, nu heeft jullie dan, voorzitter voorzitter, een pact gesloten met, uh, met alle linkse politieke organisaties. Ja, dat is uh, heel erg raar. Het uh, was heel raar om te zien. Echt heel erg raar. Dus het komt allemaal persoonlijke titel, mensen. Nogmaals even de disclaimer. Ja, nee, precies. Uh, maar ik, ik zit ook in de redactie van, uh, van Master, Dat is het Verenigingsblad voor, uh, voor de JVD. Adjunct hoofdredacteur. We hebben al uh, een aantal artikelen uh, geschreven over de nogal, naar ons inzicht, uh, links-liberale koers. Het is gevaarlijk. Ja. Uh, zeker met de koers uh, tegen het uh, populisme. Het dus is alles tegen populisme. Ja. Daar ja, had ook de landelijk voorzitter een heel statement over. Ja, het, nee, uh... precies. Daar, daar, daar doe ik inderdaad ook, uh, ook op. En um, de vraag is bij mij altijd... Wat, ten eerste, wat is populisme? Ten tweede, is het goed of slecht? Ja. En, uh, en, en ten derde, kan je alles wat jou niet zit... kan je, kan je als populisme uh, bestempelen. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld net zei over de uh, VVD... Wat, wat, wat ik denk van de VVD zelf... is dat het uh, nooit echt een, een, een liberaal-conservatieve of conservatieve liberale partij is geweest ja. maar dat we nu dus uh, geconfronteerd worden met een crisis uh, met betrekking tot onze cultuur en identiteit uh, mede door de, uh, de migrantencrisis uh, toen de tijd was er zeker wel sprake natuurlijk van fricties binnen de samenleving met betrekking tot uh, cultuur en uh, integratie en immigratie maar zo sterk waren die nog niet uh, en ik heb als ik terugkijk, uh, ook wat ik teruggezien heb, is de VVD altijd wel een soort pragmatische partij geweest, een managementpartij. Uh, ja. En wat nu heel sterk naar voren komt, uh, is dat de VVD niet een liberale partij is. Maar uh, zou je kunnen zeggen, een soort partij voor uh, big business. Ja. Of voor business. Voor ja. mij is Liberalisme nooit geweest over, <tosses> over, over ondernemers. En ja. wat je vaak hoort. Uh, wij zijn de ondernemerpartij. Joh, eh, ondernemerpartijen, je bent een liberale partij. En ondernemers, eh, ook met betrekking tot grote eh, corporaties eh, en big business, multinationals. Eh, ja, daar moet je als VVD dan ineens voor zijn. Terwijl er in heel veel opzichten eh, niks liberaals eh, aan is. Um, dus dat is, dat is denk ik dat de VVD gewoon een, een, een, uh, altijd wel ongeveer hetzelfde is gebleven. Wel wat veranderd met Mark Rutte, die ook Groen-Rechts had geïntroduceerd. Uh, wat ik heel raar vind. Um, maar dan zie je inderdaad dat het een wat progressievere koers gaat uh, gaan varen. Zeker in regeringstijd. Ja. In verkiezingstijd is het altijd natuurlijk van uh, links is de, de vijand, dan gaan we ja. kapot en zo. En dan gaan ze met de PVDA uh, een regering in. Maar ja, dat heeft ze ook natuurlijk wel de, de verkiezingswinst opgeleverd, denk ik. Omdat wel meer mensen inderdaad, VVD zijn gaan stemmen daardoor. Ja, ze, ja, ze zijn wel zijn. Een wat breed. Ze zijn wel meer volkspartij geworden. Hè? Met toen met die. Uh, Dan kwamen ze met van die tegeltjes, van die van die uh, ja. tegeltjes. Ja, dat hebben ze die, heel goed gedaan. Met, ja. het, het was een campagne waarin ze eigenlijk uh, van het hele elitaire afkwamen. En dus wel echt een. Ja. Op zich een brede volkspartij werden. Alleen ja, wat een beetje gesneuveld is, is hun ideologische. Ja. Uh, grondslag ja, eigenlijk. En dat is natuurlijk een keuze. Ik bedoel, uh, voor mijn part mag je als partij uh, je ideologische veren afschudden. Um, dat is een keuze. Maar ja. pretendeer dan ook niet een beweging of ideologie te zijn dat je gewoon niet meer bent. Dat vind ik gewoon heel schadelijk. En dan vind ik in een liberaal oogpunt, uh, hè, puur economisch, uh, vind ik VNL dan een goed alternatief voor de VVD. Uh, maar zit je toch meer op het, uh, op het cultuuraspect. Uh, immigratie en integratie. En ook zeker in belastingopzicht hoor. Uh, haal me ten goede. Uh, is de FVD dan een, een, een alternatief? En wat de VVD dadelijk uh, wordt. Uh, zeker als de CDA deze kant op blijft gaan. Met een soort secularisering van de eigen, van de eigen partij. Dan uh, kan ik het ook wel zien gebeuren. Dat ze op een gegeven moment uh, gaan fuseren. Of iets, uh, of iets in die trant. Dus uh, nou ja, afgedwaald, wat was het uh, punt? Oh ja, waarom ik uh, dat ik VVD'er uh, was. Nou, de, al deze punten waren ja. dus uh, de reden waarom ik dus VVD'er was. En waarom ik dat dus uh, niet meer ben. En dat ik in, om, om mij heen dus een hele grote verandering zie plaatsvinden. Ja. Van mensen die precies hetzelfde hebben. Nou, je bent niet ja. de enige die deze zonde heeft begaan hoor. Want wij komen ook allebei vanuit de VVD. Ja. Um, de slat heeft iets eerder het dicht gezien dan ik. Uh, je hebt, geloof ik, vier jaar geleden die, ja, uh, ja. lidmaatschap opgezegd. Ja. Omdat, uh, omdat ze de B2 lekker aan, uh, omhoog gaan gooien waren. Ja, zo b uh, ja. Uh. <laughs> ja. Uh, maar voor mij kwam de druppel na het Oekraïne-referendum. Dat vond ik zo'n wanvertoning van Rutte. Ja, toen uh, heb jij ook echt publiekelijk daarom je lidmaatschap ja, opgezegd. Absoluut, ja. Ik ja. bedoel dat uh, eerst zeggen dat je tegen meer Europa bent en even later ja. gewoon. Uh, Vanuit je EU-baasjes het referendum ja. doordrukken. Dan heb je toch wel een ja. flinke afdaling gemaakt als politicus. En... Ja, dat, dat kan ook weer een keuze zijn. Dat je gewoon heel erg pro-EU bent. En gewoon inderdaad vindt dat je daar de soevereiniteit moet afdragen. Hm. Maar als je daar open over bent. En gewoon zegt zoiets van, nou ja, het is een raadgevend referendum. Volk, bedankt voor de raad. Ja, maar we precies. doen er niks mee. Ja. Prima. Ja. Ik had er nog een beste respect voor gehad. Ja, maar als inderdaad de manier waarop je ermee omging. Ja. Ik bedoel, het is een raadgevend referendum. En ik vind het ook prima om dat, uh, om dat te doen. Maar inderdaad, uh, ja, of, of drukken door of niet. Ja. Maar maak wel gewoon een keuze. Precies, maar dat, precies. Dat het is ook overduidelijk. Dat, een hij, kleur, uh, dat ja. hij het eerste hoopte dat Brexit niet door zou gaan. Ja. Dat hij het nog wat makkelijker ja. door kon drukken. Nou, dat is ja. wel gelukt. Nou, toen uh, heeft hij er nog maanden over gedaan om uh, tot een zogenaamde oplossing te komen. Ja. ja, ik was het zo zat. En dat is voor mij de reden dat ik eruit ben gestapt. Ja. Um, maar dat is ja. natuurlijk ook uh, ik, wat, wat, wat Mark Rutte in de VVD verkeerd hebben gedaan. Zij dachten dat zij tegemoet kwamen. Aan een bepaald sentiment in een samenleving. Ja. Uh, terwijl wat, wat jullie ook net zeiden, je doet gewoon ja of nee. Ik bedoel, dan ben je eerlijk en dan ben je precies. duidelijk, want nu ja. krijg je een soort, soort poldermodel... waar niemand blij ja. mee is. Maar goed, het dus volk ook. heeft ook ja of nee gezegd. Dus ja, ja het is natuurlijk. Nee, precies. Het is en geen dialoog. Zeg nee, maar. het is zeker geen dialoog. Het legt ook wel bloot. Wat, wat het probleem is met, uh, in Europa en in Nederland. Uh, dat is een, een democratie, is in dat opzicht... dat je verantwoording aflegt aan de bevolking. Ja. Uh, maar wat wij nu hebben... is dat er uh, twee richtingen zijn. Je moet verantwoording afleggen... aan de bevolking en je moet verantwoording... afleggen aan Brussel. Deze constructie, dat, dat werkt niet. Want je kan dan nooit... Uh, pretenderen dat je een democratie bent. Want een democratie... is die verantwoording naar het volk. Heb je die ja. twee dingen, dan is het geen verantwoording... naar het volk meer. Maar ja, Toen hij zei, van ik moet met de Europese Unie... Overleggen hoe we met het referendum ja. opgaan. Ja, toen vielen mij de schellen van de ogen. Dat ja. ik denk van nee, jij bent aan onze verantwoording geschuldigd en niet Precies. aan degene boven jou. Ja. En to ja. Toen zag ik pas voor het eerst, misschien heel laat, maar uh, hoe ver de kaarten al geschud waren in Europa. Ja, en dan kan je vanuit je eigen visie vind ik nog wel zeggen, want je, je bent tenslotte ook verkozen. Nou, ja, niet dan direct verkozen als premier, maar toch wel enigszins indirect verkozen dat je dan nog zegt ik heb mijn eigen visie daarover en dat soort dingen maar dat je het inderdaad dan nog een derde partij de EU erbij betrekt dat is helemaal uh, ja. gek uh, denk jij om even een bruggetje te maken naar, naar referenda uh, in het algemeen je gaf aan van nou ja met deze constructie met dat de regering uh, of onze regering uh, verantwoordingsschuldig is aan het volk en aan de EU uh, zie jij referenda en eventueel bindende referenda als een oplossing of denk je dat dat, dat is een beetje de... Nou, ja, het, het, een, een, een, een raadgevend referendum uh, doet natuurlijk niets. Ja, uh, want gezin. dan blijft het constructie, die twee, uh, twee richtingen blijven gewoon overeind staan. Een bindend referendum uh, biedt een soort een tegenslag uh, naar die verantwoording, uh, naar, naar de Europese Unie toe. Um, en wat je dus ziet is dat als dus een, re een bindend referendum wordt ingevoerd, is dat de democratie um, hersteld wordt. Um, ik heb heel veel mensen, dat hoor ik elke keer weer, dat, dat, dat, ik vind dat zo naar om te horen omdat het gewoon niet logisch is: is dat uh, een referendum uh, een, een, een, uh, heel binair is. Kijk, de keuze is uiteindelijk binair: het is dus ja of nee. Ja. Dat is bij een wet ook: wet is ja. ook ja of nee. Waar het parlement op stemt, dat is het ook. Precies. Uh, dus uh, de, de, de, de, de conclusie is hetzelfde: ja. um, wat het referendum beter doet. Dan, uh, dan bijvoorbeeld een, een, een parlementaire democratie aan zich. is de discussie binnen de bevolking bevorderen um, in, het, uh, in het rapport waar je het ook net over had heb ik dat, uh, heb ik dat onderzocht in, in Zwitserland bijvoorbeeld en daar zie je dat alles veel rustiger is mensen zijn sowieso politiek meer betrokken want ze hebben vier keer per jaar dat ze uh, moeten gaan stemmen over een referendum uh, dat, ...dat maakt het, het politieke leven heel erg belangrijk. Uh, wat ook logisch is. Ik bedoel, Tokviel zei al vroeger... ...als op een gegeven moment het politieke leven in een democratie doodgaat... ...dan heb je ook geen democratie meer nodig. Als ja. je hier naar buiten kijkt en om je heen... Uh, ...jongeren zijn vooral bezig uh, met een mooie, uh, mooie merkkleren... Uh, ...met naar hun mobieltjes kijken... Uh, uh, mensen, wat oudere mensen die, uh, die zijn vooral bezig met, met, met, met werken en met consumeren en uh, de echt oudere mensen die hebben al gezegd van we hebben er toch geen vertrouwen meer in ja. uh, dus we laten het maar gewoon zitten dat, dat is gewoon uitholling van de democratie um, wat mede te maken heeft dat die kloof tussen de elite en de bevolking te groot is en als op een gegeven moment Buma bijvoorbeeld zegt of een andere politicus uh, ...wij moeten de kloof dichten... ...we moeten meer doen wat de mensen zeggen... ...dan, dan is dat, dat... ...dat is geen oplossing... ...want het, het is in zo'n status nu uh, gekomen... ...dat dat geen oplossing meer biedt... ...referendum is het enige oplossing... ...omdat er een aantal dingen gebeuren... ...dat is zeg maar wat ik net al zei... ...de discussie binnen de samenleving... ...dat zag je bij het Oekraïne-referendum... ...ik heb nog nooit zoveel debatten gezien... ...als over het onderwerp van dat referendum... ...ik heb nog nooit zo goed gemerkt... Behalve dan in verkiezingstijd dat mensen het hadden over, over, over het onderwerp zelf. Dit is nu ja. nog zelfs geconcentreerd op één onderwerp. Uh, en je zag ook uiteindelijk bij, uh, uit, uit het onderzoek dat mensen veel meer geïnformeerd waren. Waar het nou eigenlijk uiteindelijk over ging. Of over ja, En dat is, dat is dus één zijde. Aan de andere kant hangt het referendum als een zwaard van damakles, over de boven de politiek. In een aantal fases. Dat is... Um, voor het schrijven van een wet... wanneer mensen dus... Uh, of de politici, of politieke partijen... of de regering een wet willen maken... dan is het gedwongen om in gesprek te gaan... met de samenleving. Want het kan ja. zomaar zo zijn... dat uh, de bevolking een referendum uitroept. Ja. Dus het wil je al afstemmen. Dus je hebt dan al een gesprek. Een goede wet voorkomt juist... dat er een referendum nodig is om daar ja. weer... iets aan te ja, veranderen. Ja, precies. Ja. Uh, en tijdens het opstellen van een wet... als mensen het niet mee eens zijn... moeten ze daar ook naar luisteren, want weer... Er kan een referendum uitgeroepen worden. Ze hebben dus weer een gesprek met de samenleving... of met maatschappelijke organisaties. Um, en ten derde... als het uiteindelijk toch doorgevoerd wordt... dan heb je alsnog de bevolking... die het laatste zegje daarin heeft. Dus ik begrijp niet... dat mensen zeggen dat... dat, dat een referendum het volk... en de elite uiteendrijft of dat het niet helpt. Het is ja. het middel... om mensen met elkaar te laten praten. En politici... En mensen met elkaar te laten praten. Ja, maar er zijn mensen die heel fel zijn. Hè? Die, zeggen dan, ja. die zijn echt heel fel. En die zeggen, ja, dat moet je niet willen. Want we stemmen, maar, we stemmen één keer in de vier jaar. stemmen op iemand en dat is voldoende. Ja. En dan denk ik, van, het lijkt alsof je, alsof je geregeerd wil worden door mensen ja. waar je geen invloed op hebt. Maar, maar zo zien de... mensen dat natuurlijk Precies. ook. Hè? Zo van, hè, de politicus heeft een baan en daar moet je ervaring hebben. Of dat is een vak. Dus laat die het maar lekker doen. Ja. Die weten het beter dan wij, domme volk. En, uh... maar, maar het is volgens mij ook angst voor populisme. Hè? Ja. En populisme wat dus voor extreme ja. uitkomsten kan zorgen. Maar als je dus kijkt naar, uh, naar Zwitserland, David, is dat helemaal niet zo. Uh, uh, met extreme onderwerpen, dat is bijvoorbeeld basisinkomen, dat is ook niet doorgegaan. Ja. Wat misschien veel linkse politici niet zien als een uh, extreem voorbeeld. Maar dat is het wel. Ja. Uh, dus mensen die denken daar echt wel over ja. na. Kijk, wat ik wel begrijp is dat wij in Nederland niet de cultuur hebben van een referendum. Wij hadden natuurlijk de verzuiling vroeger. Daar ja. is ook dat, dat hele passieve uh, democratische gevoel van Nederland is daaruit voortgekomen. Ja, Pastoren, de het dominee die vertellen ja, al ons, ja. met, ja, ja. wel wat ze er moeten En de politici daar, die doen, het, die doen het wel voor ons. Die representeren ons wel. Ja. Dan krijg je dus een cultuur dat je hebt van, uh, we delegeren onze, onze politieke macht... Of, of uh, uh, we verkopen onze politieke macht wel naar degene die het wel voor ons regelen. Dan krijg je een hele passieve samenleving. Ja. Dus ik begrijp wel dat we die cultuur niet hebben. En ik kan ook begrijpen dat uh, als er dus een aantal referenda komen, dat het vooral eerst gebruikt wordt om uh, die, die woede of dat ongenoegen van het volk te laten, laten, laten ventileren. Maar uiteindelijk dan, dan groeit dat er ook in. Ja, en, en, en, en dat terzijde, dat werd net ook gezegd door een van jullie, dat het domme volk, wij weten het niet, zij doen het wel. Um, dat is heel erg grappig, want wat ik ook in een van die onderzoeken had gelezen, uh, was, dat noem je het outsider effect. Uh, wat je dus op een gegeven moment had met, uh, het, in, in de Verenigde Staten, met de rechten voor, uh, voor onze gekleurde medemens, uh, of in, uh, in alle landen met het vrouwenkiesrecht, uh, werd elke keer hetzelfde argument gebruikt. Zij begrijpen het niet. Zij snappen het niet. Ja. Werd bij ons kleurde medemens gezegd. Zij snappen het niet, ze begrijpen het niet. Bij de vrouw werd er gezegd van... ja ze zitten thuis, ze snappen het niet, ze begrijpen het niet. Hoeven ze ook niet te begrijpen. En het wordt nu gewoon weer gezet, ja. gezegd. Je hebt dus een, een, een ingroup van politici... en een outgroup van de bevolking. En dan heb je nog de schijn van een democratie... dat je één keer in de vier, uh, vier jaar mag stemmen. Terwijl dit... ...eigenlijk uh, discriminatie, democratische discriminatie van je welste is. En ik begrijp niet dat mensen daar niet uh, in, tegen een opstand komen. Ja, wat, wat ik ook zo vreemd vind, is dat mensen dus wel zeggen... ...het volk is te dom om in een referenda te beslissen. Terwijl dat gaat maar over één helder onderwerp... ...waarin je vrij makkelijk kan verdiepen. Uh, terwijl ze het volk dan wel weer geschikt achten... Om de volksvertegenwoordigers te kiezen. Wat allemaal verschillende personen ja. zijn. Allemaal partijen met honderdduizend ja. standpunten tegelijk. Ja. En weet ik, dat, ik bedoel, als het volk te dom is... Ja. om over ja, maar de maar sowieso, te beslissen... Maar dan geloof je sowieso niet in democratie nee, dat, toch... Uh... Dat is prima, maar dat moet je dan ook toegeven. Ja, als ja. jij zegt ik ben voor de aristocratie... Prima, dus beste, ja. weet je ik kan de beste argumenten voor verzinnen ja. of zo. Weet je? Ja. Maar, maar zeg dat dan. Maar dat is natuurlijk... Uh, in onze westerse uh, samenleving is het nog... denk ik nog... Nat dan om te zeggen dat je voor iets anders bent dan democratie. Ja, ja. Dus daarom zeggen ze dat ook niet. Maar dat nee. is ook wat jij te, um, terecht zegt. Waar niemand die tegen een referendum is mij nog duidelijk uit, uh, over heeft gegeven. Waarom wel kiezen over een programma. Ja. Met allemaal verschillende effecten en gevolgen voor de samenleving. Maar niet de macht geven uh, of de mogelijkheid geven om over één onderwerp te beslissen. Dat is, dat is, daar is maar één reden voor... ...en dat is het verliezen... ...de angst voor het verliezen van macht. Ja, dat is, ook, dat, dat is, het, dat is het enige. Ik kan me ook niet anders voorstellen... Dan, dan, dan, ...dan dat. Maar denk je ook niet dat het misschien zo is... ...dat burgers bang zijn voor hun eigen macht? Want nu is het... ...volgens mij hele het idee van oké... Okay, als, ...als er een referendum wordt georganiseerd... ...en wij kunnen erover beslissen... ...dan, dan hebben we daadwerkelijk invloed. Wow, dan, dan kunnen er nog wel eens rare dingen gaan gebeuren. Ja. En nu is het idee van: ja, we stemmen gewoon op een slim iemand en die regelt dan wel wat ja. goed voor ons. En die is ook af te rekenen op het resultaat. En als ja. je een bindend referendum hebt, dan is het volk af te rekenen ja. als die iets stoms heeft uh, ja. Ja. Uh, beslist. Maar en ik, dat loopt heel moeilijk ik in Het kan voorzien dat het heel door. eng is. Het is, het is, het is wat dat echt een beetje een slavenmentaliteit. Nou ja, ja, het is een slavenmentaliteit. Zoals hebben uh, het al had over de verzuiling, wat daaruit voortkomt. En uh, hoe vaker mensen zeggen dat het volk te dom is om het te beslissen. Hoe, vaker, hoe, hoe, hoe sterker de bevolking misschien ook gaat denken dat het ook zo is. Ja. Ik bedoel, wat de afgelopen decennia is gebeurd... is van uh, de, de cultuur, wij regelen het wel, uh, laat maar. Als je, als je tegen iemand elke keer blijft zeggen... dat hij te dom is om iets te doen... Ja. dan gelooft dit uiteindelijk zelf wel. En ja. wij hebben naar mijn mening een, een, een cultuur gecreëerd... waarin men werkwaar, werkelijkbaar denkt dat ze te dom zijn ja, Maar ze dus zijn, is. wat je net beschreef, uh, over, uh, wat, uh, je hebt natuurlijk aan de ene kant het systeem van uh, heb je wel of niet een et cetera, van democratie, maar ook de inhoud ervan en uh, wat je noemt over de jongeren die zijn vooral met hun telefoontje bezig en met, uh, uh, weet ik veel, merkkleding of, uh, of wat dan ook, dat, zeg maar die inhoud die erachter zit, uh, ja, dat is, dat, ja dat is ook een soort van belangrijk of moet er dat. ook een soort verandering in, in plaatsvinden. In de cultuur? Ja, cultuur zou je het kunnen noemen. Ja, ja, nee, ja. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, het, zoals ik net al zei, Tokfiel had het erover, Plato had het erover, Hanna Arendt had het erover. Uh, waarin dus duidelijk werd gezegd dat een, het, het politieke leven uh, van een persoon in een democratie of in een samenleving, uh, dat dat nodig is. Dat vormt het fundament. Ja. Maar dat vormt ook een wezenlijk onderdeel van een persoon. Ik bedoel, het streven naar idealen, het streven naar iets hogers, het streven naar een doel, uh, dat, is, dat, is, dat is wezenlijk aan, aan de essentie van de mens. En, en je ziet dat dat nu weggevallen is in ja. een soort vorm van consumentisme, waarin iedereen maar uh, dingen wil hebben, dat materialisme, uh, en dan maar probeert afgeleid te worden door muziek, door film... Uh, uh, en dan, muziek heb ik dan vooral over uh, de hip-hop uh, ja, de conceptieve pop, filmen uh, ja precies. Ja. Um, en en, en uh, natuurlijk die mobieltjes. Je hoeft maar om je heen te kijken bij een Tramhalt of bij een treinstation. Als iemand even stilstaat, e iemand even een moment heeft om te reflecteren op hun leven of vooruit te kunnen kijken dan doen ze dat niet. Nee, dan halen ze een mobieltje erbij. Ja. En als je dan even naast staat en kijkt wat ze aan het doen zijn... is het enige scrollen door Facebook heen. Ja. Dat, dat, is, dat is het ontkennen van de essentie uh, van de mens. En dat is het streven naar iets hogers. En ik vind dat de democratie uh, dat voor een bevolking is. Het streven naar iets hogers. Of het nou uiteindelijk het kiezen is voor, uh, voor een, een, groene, een, een groene revolutie... Een, uh, of een, uh, een, een patriotische lente, wat ook al werd genoemd uh, door verschillende politici. Uh, dat maakt niet uit, maar een, een volk sterft op het moment dat het niet meer streeft naar iets hogers. En dat heeft in alles te maken met politiek, met cultuur, uh, met, met het leven zelf als ze gewoon aan het rondlopen zijn. Ja. Uh, volgens mij ben ik echt heel erg ver afgedwaald van onderwerp. Ja, nee, maar dat is juist, juist interessant. Want ik vind dat het, je hebt aan de ene kant het systeem. En het is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Van, hè, stel dat we dan initiërende bindende referenda invoeren. Kan dit al deze problemen dan oplossen? Of is er nog meer aan de hand? Zeg maar? Of is het probleem al te groot? Is de bevolking al te ver weg van, van, van, van de essentie? En van de... De, de bevolking uh, is, is nooit te ver weg. Um, wat ik wel wat ik denk is dat een referendum zeker een binnen het referendum best wel een schok kan zijn voor de politiek, voor de samenleving uh, zeker voor de Europese Unie uiteindelijk um, maar ik denk dat een schok nodig is ik denk niet dat we in een positie meer zitten waarin het uh, heel makkelijk en rustig maar uh, vooruit kan uh, gaan dat we maar rustig en, en makkelijk uh, progressie kunnen boeken ik denk dat een referendum een, referendum een goed middel is om, eh, om een schok teweeg te brengen... bij de politieke elite en bij de bevolking, waardoor dus een cultuurverandering plaatsvindt. En, het doet mij denken aan, uh, ik was laatst bij een uh, bijeenkomst van Forum voor Democratie... en Thierry die, die vertelde toen van, hè, heel veel mensen hebben het gevoel dat we nu aan, een beetje aan de rand van een soort afgrond staan... Mm -hmm. Het Nederland zoals we dat kennen, dat, dat, dat is er niet meer. En, de, en daar worden we ook steeds banger voor. Je ziet steeds meer woede in de maatschappij. Ja. Um, is het referendum niet juist inderdaad dan het, het perfecte middel om wat stoom af te kunnen blazen in die optiek? Voordat het nog, misschien nog, nog ergere vormen aan zou kunnen gaan nemen? Nou ja, het, is vooral, uh, het kan het een, een, een, een, een dikke fuck you zijn. Naar, uh, naar de elite toe ja. mm. en, en dat, ik bedoel dat die, als je op een gegeven moment dus beseft dat je een middel hebt mm -hmm. dan bedaar je wel want je ja. weet dat je de, het ja. middel hebt om precies. iets te kunnen doen ja. je weet dat je invloed hebt, dat je er wat aan kan doen ja. dat je verantwoordelijkheid hebt als je, als je iets wilt, maar je kan het niet je hebt ja. geen middel ja. dan komt er dus een soort ongenoegen en woede ja. naar boven die, want dat destructief werkt zeker op de samenleving zelf is het, is het hele probleem niet geweest uh, uh, dat wij bijvoorbeeld nooit onszelf echt hebben moeten bevrijden van een, uh, van een macht die boven ons staat? Laat ik het zo zeggen, dat, dat is natuurlijk in de uh, mm -hmm. uh, 80 tachtigjarige oorlog gebeurd. Maar ja, ik bedoel, Nederland is al 200 jaar lang nou echt niet de grootste democratie ter wereld. Nee. Sterker nog, uh, toen het koninkrijk werd gesticht, was het bijna nog geen democratie. Ja. Mm -hmm. Nou, kregen we 1848 Tolbekken, eh, de koning kreeg wel minder macht en kiesrecht werd steeds verder uitgebreid. Maar dan nog, we hebben geen gekozen burgemeester, we hebben geen gekozen ja. premier. Um, we, best achter eigenlijk. We, we laten het allemaal maar gebeuren. Ja. En, en ja, als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, ja, die zijn zo democratisch. Juist ja. omdat ze hebben moeten vechten ja. voor die democratie. Ja. Um, wordt het niet gewoon eens een keer tijd inderdaad, dat we in Nederland ook gewoon een echte democratie gaan worden? Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk een rhetorische <laughs> vraag. Dat is ja. Nee, uh, en, en, en daardoor misschien ook dat het besef bij de bevolking ontwikkelt... van jongens: je, je, je kunt die macht hebben. Ja. Alleen daar moet je. Dat is misschien heel eng in het begin. Uh, en het geeft ook verantwoordelijkheidsgevoel. Maar we zijn wel beter af met dan zonder. Ja, maar wat ja, je is... zegt, die cultuurverandering die als gevolg daarvan dan plaatsvindt, is dan ook ja, belangrijk om het te laten werken. Ja, maar het, het, het punt is: uh, de vraag is, welke, welke weg wil je opgaan? Wil je een cultuurverandering eerst plaatsvinden? En dan pas een, uh, een middel uh, initiëren. Of is het wat we nu nodig hebben, het middel om dus een cultuurverandering ja. te laten, uh, te, laten te, te bewerkstelligen? En ik ben van mening dat uh, een referendum uh, dat eerst initiëren of instellen, uh, dat dat het middel is om een cultuurverandering teweeg ja. te brengen. Want we zitten nu in een situatie voor heel veel mensen waarin we de afgelopen decennia als een soort kikker in een kokende pan. Uh, in een pan zitten en ja, we springen niet uit want we ja. wenden er toch wel aan ja. ik bedoel, als wij nu de democratie uh, zouden opnieuw zouden, zouden opstellen dan zouden we dit niet doen, want nee. dit systeem slaat nergens op, nee. ik bedoel, één keer in de vier jaar volksvertegenwoordigers uh, aanstellen um, dat, dat is belachelijk, omdat in die vier jaar kan er nog zoveel gebeuren... wat er niet in een verkiezingsprogramma staat. Ja. Terwijl partijen wel zeggen van ja, we hebben voor ons gekozen... dus ja. wij gaan hier een oplossing op bieden. Ja, maar hier, hier hebben ze niet voor gekozen. Hier weet hebben ze niet het. voor gekozen. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is inherent aan, aan, aan, aan uh, een fout aan de parlementaire democratie. En zeker een uh, fout in het kiezen van een partij met een verkiezingsprogramma. En mensen kiezen niet voor het hele verkiezingsprogramma. Nee. Mensen kiezen... Uh, uh, vergelijking VVD. Uh, VVD-PVV bijvoorbeeld. Um, mensen kiezen voor de PVV. Misschien wel misschien zijn het VVD'ers. Mm -hmm. Maar die vinden, hebben misschien veel meer de, de, de nadruk op de immigratie en integratie. -principe. Ja. Mensen die het wel belangrijk vinden. Immigratie, immigratie en integratie. Maar economisch, uh, economie veel belangrijk vinden, vinden. Die gaan naar de VVD toe. Uh, dus het zijn... Eigenlijk een aantal issues waar een partij op gekozen wordt. En het is ook heel naïef om te denken, zeker vanuit als politici dat zeggen, dat men gekozen heeft voor een verkiezingsprogramma. Niemand is, is het met 100% met een verkiezingsprogramma eens. Maar een verkiezingsprogramma wordt überhaupt nooit uitgevoerd. Nee, want dat is niet. Ja. Dus, ja. dus in dat opzicht is een referendum een, een, een, een handrem op het moment dat er iets gebeurt, zoals een migrantencrisis waarin er dus een aantal beslissingen worden genomen... te zeggen van nee, ja sorry, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. En als de Europese Unie zegt van wel... en dat men het dan dat de regering dat ook gaat doen... dan zeg ik van kijk, dit is het probleem. Ja, precies. En als mensen dat niet zien, ja dan zou ik net zo goed zeggen... waarom zijn ze dan niet gelijk voor het opheffen van, uh, van de nazistaat... en gaan ja. ze niet gewoon gelijk over in een... Uh, maar ja, dan zijn er heel veel mensen die dat dan weer te ver vinden gaan. Ja. Terwijl ik denk van ja, maar het is in principe hetzelfde. Alleen ja. op, een, op een indirecte, indirecte Precies. manier. Precies. Zo'n uh, systeem waarbij je meerdere stemmen kunt uh, uitgeven, zou dat misschien beter werken? Want het probleem is natuurlijk van ja, je bent voor de ene partij en dus eigenlijk tegen alle anderen. Dat is een beetje hoe het systeem nu werkt. Terwijl je kan ook zeggen van nou ja, uh, weet ik veel, VVD vind ik de belangrijkste. Maar ik vind dat de Partij voor de Dieren ook heel veel goede dingen doet. Ik noem maar wat. Mm. Zou je dan niet bijvoorbeeld niet een soort gewogen gemiddelde kunnen nemen... van nou stem 1 telt drie keer, stem 2 telt twee keer, stem 3 telt één keer? Zodat je het, het, het, het, misschien het coalitievormen mm. uh, uh, makkelijker maakt? Nou, maar dat je ook meer nadruk kan leggen op bepaalde onderwerpen. Kijk, nu is de partij van de dieren een paar zetels... terwijl misschien wel heel veel mensen vinden dat het beter moet met de dieren, het dierenwelzijn. Mm. Bijvoorbeeld. Ja, maar, dan, maar dan krijg je het principe, hetzelfde principe. Het is alleen dat je een ander gewicht uh, legt bij de keuze van de partij. Het is mm -hmm. dan nog steeds niet dat je een, een, een, specifieke, een specifieke nadruk legt... op een issue ja, waar je het mee eens bent. Dat klopt, ja. Het blijft nog steeds die mengelmoes ja. van honderdduizend uh, verschillende ja. onderwerpen. Zullen we nog ja. heel even uitvoeren? De dienstberichten. Wij nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. De eerstvolgende is donderdag 16 maart. De naverkiezingen 5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 Zo op. Welkom terug, luisteraars. Goed, uh, Lars, we gaan weer, uh, we gaan weer verder. Uh, je bent een uh, avond gezellig langs geweest bij Denk. Ja, ja. een Hoe avondje bij Denk. Yes. We hebben ook artikel over geschreven voor Elsevier. Ja. Ben je ingetrapt? <lacht> <lacht> trap er niet in, hè? Ik weet niet waar ik in zou moeten trappen, maar als, uh, als, als, als, als de trap is dat, ik, uh, dat het gezellig daar was, dan ben ik daar inderdaad ingetrapt. En ze schonken geen eens wijn. De schonken geen wijn, nee. nou, Dan valt de partij voor mij echt wel af. Ja. Ja. Ja. Dat, is wel dat was echt... voor mij ook... Nou, ik heb hier natuurlijk voor jullie lekkere wijn gekregen. Dus uh, ja, dat is voor mij wel een, uh, een vereiste op zo'n... Uh, op zo'n zo zo ja, avond. Vind, politiek zonder wijn is toch wat... Is ja, niet het, fijn. Het, is nee. toch, het, is, het heeft toch een vorm van esthetiek. Dat, uh, erbij, dat wijntje erbij. sigaretje of sigaartje erbij. Dat, ja. het, kan, uh, het, het lijkt heel erg elitair. En dat is in een zekere opzicht is dat ook. Uh, maar het is gewoon heel esthetisch, ik weet niet, ik vind het lekker, vind het fijn. Ja, het maar nee, daar goed. schrokken ze geen wijn inderdaad. Nee, en hoe was het verder? Uh, uh, ik was je uh, de enige Hollander? Of? Uh, ja, ja ik was, uh, inderdaad, ik was de enige Hollander, staat ook in het, uh, in ja, het wat, stuk. Ik, ik zag een citaat inderdaad, uh, ik, ik ben nogal van die citaten, om de zaken wat, hmm. uh, wat te verfraaien, zoals Theo hier helemaal altijd zegt. Citaat, op het eerste gezicht was ik de enige blanke persoon. Mensen wezen subtiel naar mij, terwijl ze met elkaar praten. Ja. ik viel blijkbaar op. Ja, um, dat was iets um, wat ik heel uh, raar en opmerkelijk vond. Het was mij nog nooit eerder gebeurd. Um, en dat zou ook wel kunnen zijn dat uh, in een zaal vol met blanke mensen, als een Marokkaan binnenkomt, het precies hetzelfde gebeurt. Ja. Uh, maar daar gebeurde het dus bij mij. En ik vond het eigenlijk niet zo heel erg, hoor. Het was alleen iets wat, wat me opviel. Um, want Farid, die deed dat dus ook. Die zat ook een beetje zo te kijken. En er kwam dus iemand die... Uh, die naar hem toe kwam gelopen om in, in zijn oor te spreken. En uh, toen uh, keek hij weer zo, weer zo uh, naar diegene die in zijn oor aan het praten was, alsof het over mij ging. Nou, naar de hand hoorde ik ook dat het uh, over mij ging. Okay. Uh, uh, ze voelde zich toch bespied of zo? Ja, nou, ze voelden zich wel bespied, maar ik had uh, mijn, uh, alleen mijn naam doorgegeven. Want ik wou, ik was ook de bedoeling ook eerst daar zo gaan, alleen voor mezelf. Uh, daarna was het uh, ook uh, deels voor, uh, voor Elsevier. Uh, maar ik had me alleen met mijn naam opge opgegeven. Dus ik kwam er zo binnen. En ik hoorde na de hand dat ze het verdacht vonden om een aantal redenen. Ik zei eerst van ja, omdat ik blank ben natuurlijk. <laughs> uh, toen zei ze, ja, dat niet zozeer. Uh, ze zeiden van, het eerste uur kwam alleen. Dat vonden we heel raar. En dan denk ik bij mezelf van, ja, oké, okay, alleen. Komen er komen wel meer mensen alleen. Dus ja. ik als blanke kom alleen misschien ze daarom. Ja, maar dat hebben ze niet gezegd, dus dat weet ik niet. Hm. Um, en ze zeiden dat uh, ik dus met mijn mobiel bezig was. Want ik was aantekeningen aan het maken. Want ik vond het zo opzichtig om dat in de kladblok te gaan doen. En uh, zelfverzekerd daar stond. En dat was blijkbaar dus die drie dingen. De, de, de trigger om te denken van oh god, dit is een journalist. Ja. Maar is dat, is dat niet ook een beetje een cultuurdingetje? Omdat het misschien een cultuur is waar veel meer groepsbijeenkomsten zijn. Of nee wat, of wat? wat ik gehoord heb en ik kan me er ook ergens enigszins iets bij voorstellen hoor. Uh, is, ze hebben zoveel, naar hem zeggen, slechte ervaring gehad met, met, met de media. Oké. Okay, uh, ja. En dan, als er dan iemand komt van een rechtsmedium, rechts ja. dan, dan, ja, dan hebben ze al helemaal zoiets van, ja, zie ik zie je nou kut, wat, wat moeten we nou doen? Ze wisten dat je van Elsevier kwam? Uh, ja, ze wisten toen wel uh, dat ik mm -hmm. daarvoor kwam. en Het was ook uh, voor de rest niks gebeurd, het was gewoon heel gezellig, ik kon daar gewoon staan, ik ben niet uh, geïntimideerd en niet bedreigd. Um, maar het was, het was heel gezellig. Het was heel, heel gemoedelijk. Okay. Uh, de mensen waren echt heel erg aardig. En het, wat ik heel erg interessant vond. En dat, dat heb ik niet uh, nog erin kunnen krijgen in het artikel zelf. Is dat het naar mijn inzicht. Een dezelfde soort type mensen waren. In zekere zin. Als uh, de stereotype PVV'er. In wat voor opzicht. Zij voelden zich nooit echt vertegenwoordigd door een partij. En nu wel. Het waren heel vaak mensen die of nooit gestemd hadden. Of dit voor de eerste keer was dat ze gingen stemmen. En zij vonden dat Denk hen representeerde. Um, wat ik een heel mooi gegeven vind. Want iedereen in de democratie moet gerepresenteerd ja. worden. Wat ik alleen wel wat nader vond om te horen. Wat ik wel fijn vond dat ze daar nu wat duidelijker over waren geworden. Is dat zij niet erg vinden dat zij een migrantenpartij zijn. Ja. Ja, alles alles schijnt was er al naar. En, en nou hebben ze ook toegegeven... dat het ook niet erg is. Ja. En, um, kijk, en, en, en dan... heb ik het gevoel... dat het alleen maar averechts werkt. Want dan, uh, dan heb je het over een soort... Voor, vorm van identity politics. Um, waarbij je dus twee groepen... tegenover elkaar krijgt. En het verschil... vind ik... Uh, tenminste dat is voor mij... ...is dat de PVV uh, een, een, een, een dominante cultuur predikt. Ja. Uh, de Nederlandse cultuur. Uh, waar iedereen dus integreert. En een denk die een multiculturele samenleving als fundament ziet... ...van de samenleving, van de Nederlandse maatschappij. En dat vind ik dan op een gegeven moment gevaarlijk worden. Want uh, een, een, een, een, een cultuur waarin iedereen geïntegreerd is tot een, uh, tot een, een dominante cultuur dat is stabiel. Dat, ja. dat, dat, dat heeft een bepaalde vorm van balans. Je kan alles zeggen... over de manier waarop Geert Wilders... dat predikt en propageert. Uh, dat, dat, daar heb ik nu geen uitspraak over. Um, maar... Het, het idee is beter... dan een, een, een, een multiculturele... samenleving, waarin iedereen dan... zijn eigen cultuur beleeft. En ja. de dominante cultuur gewoon weg is. Want dan krijg je... bevolkingsgroepen die gewoon voor falikant... Naast ook langs elkaar heen leven. Ja, Parallele samenleving. Ja. samenleving. En je hebt wel één politiek en één wet. Ja. Uh, ja. Die, onze wet is natuurlijk voortgekomen uit onze cultuur. Ja, uh, ja er ligt onderliggend aan een wet of, of politiek systeem überhaupt, iets als een democratie, ligt een bepaald waardesysteem. En dat, dat waardesysteem heeft natuurlijk direct verband met onze traditie, met onze geschiedenis. Ja. Dus dan is het bijna onmogelijk om te zeggen: van. Het is natuurlijk een heel uh, leuk idee. Uh, om, om te zeggen: van. Nou ja, dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Maar dat, dat kan natuurlijk niet, want er zijn natuurlijk dingen die met elkaar conflicteren. Ja. En er is toch maar één wet. Ja. Want we kunnen niet zeggen: van we gaan allemaal aparte verschillende rechtbanken. en wetsystemen voor elke groep uh, uh, realiseren, of nee, zo. Nee, precies. En uh, het punt is ook niet dat, dat de linkse partijen vaak het hebben over over tolerantie, en dat heeft Denk heeft het daar vaak ook over, over tolerantie. Ja. Terwijl tolerantie, uh, wat, ik vind dat grappig, want het, het, het representeert eigenlijk op, uiteindelijk het hele idee van Denk, uh, maar niet positief, want tolerantie is aan zich, ook qua definitie, uh, dat je iemand tolereert dat die bestaat, je accepteert dat diegene bestaat, maar ja. dat is ook wel alles. Ja. Ja. Je hebt ja. voor de rest nee. geen binding, nee. helemaal niks. Je nee. tolereert dat die dus de andere eigen groep staat. gaat dan voor in plaats van dat ja, je zegt... Van we, we, voor Jij we samen bent er, ik, ik, ik vind het fijn dat je... Ik vind het goed dat je er bent, maar dat is ja. het ook wel. Je tolereert elkaar. Ja, ja, dat is, het je tolereert elkaar. heeft iets heel keels eigenlijk. Ja, ja. precies. Um, dat is, uh, en in dat opzicht, wat mensen vaak zeggen... Dat, dat denk niet voor tolerantie staat. denk ik juist, dat ik denk wel voor tolerantie staat. Maar dat is niet iets positiefs. Ja. Uh, en de PVV ook... De manier hoe ze het doen... Uh, daar ben ik dan, daar heb ik dan daarom heb ik de voorkeur voor de Forum, het heeft een, een veel betere manier van communiceren een veel betere manier van oplossingen aandragen überhaupt oplossingen aandragen en een intellectu intellectuelere benadering, terwijl de PVV is gewoon uh, ronduit wat rondbezuinen uh, problemen benoemen prima maar voor de rest ook niks <kuggen> verder, maar het significante verschil tussen denk denken en de PVV is dat de PVV uh, concluderend uh, toch wel één dominante cultuur wil. Ja. Wat veel beter is voor een samenleving dan mijn idee, dan een multiculturele samenleving. En wat ik heel mooi vond aan die avond is dat al die mensen die aanwezig waren, uh, de jongeren van oppositie, uh, dus de jongerenvereniging um, of uh, de oudere mensen, toen ik zei dat ik uh, tegen een multiculturele samenleving ben aan zich. Uh, zeiden ze ook, dan zeiden ze oké okay, nou ja, ik begrijp niet waarom, maar dat kan okay. en dat, dat, dat beeld had ik eerst niet ja. ik had wel eer, heel erg het gevoel dat dat uh, dat het totaal anders zou zijn mm -hmm. ik had mensen in mijn omgeving die zeiden van wees wel voorzichtig je gaat naar een denkavond ja. ja. het was ook nog uh, Marok late night, dus mensen hadden helemaal oh, je, een Marokkanen dit en dat ja, Of is niet bedreigend, ja, uh, word je überhaupt wel geaccepteerd of uh, ja, mensen nee, niet helemaal precies, uh, juist ja, ja, ja, iemand die dan uh, heel veel anti-islam is, die zegt dan uh, takia. Nou ja, die, die zou dat inderdaad zeggen, maar uh, er is een verschil tussen uh, takia plegen. Uh, sowieso een verschil tussen takia plegen en de waarheid zeggen, natuurlijk. Maar uh, wat ik zag aan hen, en dat, dat voel je ook wel hoor, en dat zie je ook. Je ziet aan iemands ogen, als je diep in iemands ogen kijkt, als je iemand aankijkt wanneer hij iets zegt. Je ziet het wanneer iemand de waarheid zegt mm. of niet. Ja. En het, het, het, bedoel, het, het is niet objectief meetbaar of iets dergelijks. Maar wat ik daar merkte was, um, was op oprechte toenadering. Mm. En waar, Wat ik daaruit concludeer... In, in vergelijking met de politiek die, die DENK bedrijft... Uh, wat voor onderwerpen ze aandragen, hoe ze daarmee omgaan... heb ik het gevoel dat DENK een, een, een partij is... Waar, wat voor veel mensen... Uh, ...sura's biedt... Uh, ...waar ze door zich gerepresenteerd voelen... ...maar dat vooral de jongere generaties... ...de uh, meer van willen maken. Uh, dus meer dan alleen een tussen migrantenpartij. Hmm. Ze zeggen ook van... ...we hebben nu vooral mensen van uh, een migrantenafkomst... Af, ...maar we willen veel meer mensen bereiken... En ja. ze hadden zelfs over, over om, om, om een Dutch karaoke night te organiseren. Oh, oké. Okay. Uh, wat ik uh, voor hen een, een goed idee vind. Maar is dat misschien niet juist een soort emancipatie? Omdat ze een, uh, uh, Kuzu en um, Assakan die steden, Oost of, of Oost-Turk was dat, ja. Nee, um, die komen natuurlijk uit de PvdA en jarenlang heeft de PvdA zich opgeroepen als, als hoeder van migranten, ja. uh, moslims. Uh, zou je het niet als een soort emancipatie kunnen zien? Dat ze zeggen van we gaan nu gewoon eindelijk zelf er een keer wat van maken... in plaats van dat mensen ja, het voor precies. ons moeten doen? Ja, maar dat is ook wat ik aan het begin zei... Dat, dat vind ik het mooie aspect ervan. Uh, iedereen moet gerepresenteerd worden ja. in een de democratie. En toen ik daar die, in die zaal keek... en uh, die mensen die... er waren er gewoon heel veel mensen die, die je gewoon in bijvoorbeeld, in, ik kom uit Rotterdam, gewoon op straat tegen zou komen... waar je denkt van oh, joggingbroek, uh, petje op, uh, weet ik veel wat... Een beetje, beetje enger. Ja. Um, best wel wat, wat gebrekkig in Nederland. Maar die daar wel zijn om politiek actief te zijn. Maatschappelijk betrokken. Ja, ja, ik vind dat alleen maar mooi om te zien. En als ja. dan een van de mensen die aanwezig is, uiteindelijk zeggen van jullie moeten een voorbeeld stellen. Uh, we moeten een voorbeeld zijn voor de Marokkanen... om ook de warme kant van ons te laten zien, aangezien wij dat het moeilijk vinden, vaak. Ja, de, ik, kan daar, ik kan daar niet anders dan positief over zijn. Ja. Um, maar waar ik bang voor ben, is dat um, denk uh, de, de, de politieke methode kiest uh, van, van wij zij denken mm. uh, op, een, op een hele destructieve manier. Dat uiteindelijk niet de mensen die daar lid van zijn of voor hen stemmen, uh, hen echt zal bedienen. Ja, ja en, en ook identity politics, hè, want je zei. Dit was dan een Mokro night, uh, ze hadden in het ja. verleden ook een Suri night hadden ze georganiseerd. Ja. Ja. Dan vraag ik me altijd af: van, hoe zouden mensen naar mij kijken als ik zeg: uh, dit is een avond voor alleen hmm. mensen van de Nederlandse afkomsten, dan ben je opeens een racist. Ja, ja precies. Hey, dat is natuurlijk ja. altijd het paradoxale. Het van, wat er misschien dan achter zit. Van identity politics. Ja. Van ja, oké, okay, prima, maar weet je wat? Uh, uh, door er zo op, op voor te laten staan, ga je juist misschien. Uh, afzonderen. Jezelf afzonderen van, ja. de, van ja. de maatschappij. In plaats ja. van. Ja. Ja, weet je, je ziet dat, dat, dat um, ze hebben dat ook vooral um, opgezet die avonden, Surinite of Marokk late night, uh, om dus die mensen aan te trekken. En okay. het, het wordt nu vooral gezien als een Turkenpartij, zeker sinds uh, Sylvana weg is, willen ze dus die Surinamers erbij hebben, ze ah. de Marokkanen erbij hebben. Wat ik heel veel heb gehoord van, uh, vanuit, uh, zeker in Rotterdam, is dat Marokkanen en Turken echt een schurfthekel aan elkaar hebben, geen goed woord voor elkaar over... En ja, dan vind ik dat ook wel een, een, een mooi bindingsmiddel voor die bevolkingsgroepen. Maar je ziet toch dat het uh, verbinding is tegen iets. Van ja. uh, sterk heb... samen tegen de... Ja. Uh, ja. Nou, de, ja, landen, ja, de wat, de ene keer is, zijn het de, de racistische Hollanders. andere keer is de politieke elite. Ja. Uh, je, hoort, je hoort zoveel verschillende luiden, uh, geluiden van die kant uh, aankomen waar tegen het is en, en dat, is, uh, dat is gevaarlijk uh, zeker ook omdat stigmatisering en, en, en het gebruiken van stereotypes uh, is daar is, is blijkbaar daar heel normaal terwijl ja, als een uh, als een uh, tussen haakjes, hoe ze daar ook noemen Hollander dat zou doen is het, is het racistisch ja. of is het een discriminerende ja, grap alleen uh, blanke Hollanders kunnen racistisch zijn hè ja. Ja. Dat, dat, die, die, die, dat merk ik ook wel in, in, in de samenleving. Dat het uh, niet alleen bij uh, mensen van migrantenafkomst dat, dat is. Um, maar ook bij die progressieve linkse hippies die dat ook gewoon vaak zeggen. Die je uh, die, die wijzen naar jou als je een stereotype of een stigmatiserende grap maakt. Uh, en dan als iemand anders dat doet wat dan van een, een, een, een minderheidsgroep uh, behoort. Ja. Dan is het ineens allemaal oké. Okay en dat, dat is alleen maar destructief ik hoop daarin echt werkelijk waar dat we de Verenigde Staten niet achterna gaan ja. terwijl um, en dan, we hadden het er al over ik ben vanmiddag naar, uh, uh, naar een debat geweest uh, bij Univ uh, Amsterdam University College en daar zie, je, daar zie je het ook al mindere mate maar je ziet het ook al als je ook maar iets van kritiek uit op, op, op, op moslims uh, of de islam eigenlijk uh, uh, of, of immigratie en integratie ja. dan krijg je een verbale waterval over je heen, dat ja. is niet normaal maar dat uh, is ook echt politieke correctheid dat is politieke correctheid Want er is een bepaalde mening en als Eens. je afwijkt dan, is, dan kan dat gewoon dat is niet. Maar, zo dat... Het, is, het is wel leuk dat het, uh, de, de, de organisatoren die uh, hebben dit juist opgezet, de, dat debat omdat ze dat proeven ze, zeiden, okay. ze kwamen naar mij toe na de hand en ze zeiden van wat wij willen is uh, in het Engels zijn ze dan diversiteit van gedachten. Oké. Okay. Want zij merken daar dus, ik, wat ik zei nog tegen hen: van nou, valt eigenlijk toch allemaal uh, wel mee qua opmerkingen en zo. Ik bedoel, ik ben wel wat erger gewend. <laughs> en, en zij nog Nou ja, nee, maar zij zei dus: van nou <laughs> ja, loop lopen hier echt typisch rond, het is niet normaal. Van, We waren echt bang dat er, uh, dat er dingen gegooid zouden worden, of okay. weet ik veel wat. Ja, diversiteit is leuk, zolang je er maar, ja. maar eens bent met die diversiteit. Ja, precies Ja, precies. ja. ja, ja. <laughs> Ja. Diversiteit is in Eendracht. Uh, ja. Ja. ja, zeker. Uh, ja, precies. Uh, nog even een vraag over Denk. Hoe zit het met de lange arm van Ankara? Voor jouw gevoel. Nou, het is voor mij... Um, ik vind het een, een, een, een moeilijk onderwerp aangezien. Het wordt wel heel vaak naar voren geschoven. Want vandaag was volgens mij bekend dat Kuzu in Turkije reclamespotjes laat uitzenden voor de verkiezingen. Oh, die heb ik nog niet meegekregen. Oké. Okay. Oh, wauw. Uh, nou, dat brengt gelijk mijn gedachten op een andere van <laughs> ja, nee, nee, dat vind ik Oh, in nou, dat geval! In dat <laughs> geval! Jezus! Nee, maar ik vind het. Dat vind ik. Dat, dat, is, dat slaat helemaal nergens op als je dat doet. Uh, maar wat ik wel dan weer een beetje raar vind, is dat. Um, is dat Denk wel een wet naar voren heeft geschoven uh, om buitenlandse financiering aan banden te leggen. ja. ja. Dus die lange arm uh, zou financieel bijvoorbeeld dan niet haalbaar zijn. Maar ja, de lange, arm, het, ja. De lange arm kan in allemaal andere vormen. Het kan ja. via mails. Het, het kan gewoon om hier uh, uh, Erdogan-aanhangers uh, te mobiliseren. Ja. Ik zeg maar wat. Uh, ik weet niet of dat waar is. Maar het, het zijn verontrustende geluiden. Maar het, het valt gewoon niet zo heel erg goed te bewijzen. Het is al heel snel speculatie. Ja. En het punt, zeker in politiek, is... En dat vind ik heel erg naar is dat speculatie al heel snel waarheid wordt uh, in mensen hun hoofd. Ja. En als waarheid gepresenteerd wordt. Dus uh, uh, misschien ben ik te genuanceerd. Ik ben in heel veel opzichten ben ik wel, best wel genuanceerd hoor. Um, maar ik, ik, ik kan hier nog niet echt een uitspraak over doen. Uh, behalve uh, het feit dat je dus net hebt verteld, het staat helemaal nergens op. En natuurlijk campagne voeren in, in, in, in de Turkse taal was ze dus een ja. aantal keer gedaan hebben. Ja. ja. Ik bedoel, dan sta je dus voor een uh, voor de waar wat zij dan zeggen voor Nederland. Ja. Um, en, en dan ga je dat in de Turkse taal doen. Ik bedoel, doe dat dan gewoon in het Nederlands. Uh, voor ja. mijn part, doe je het in het Nederlands en, uh, en, en introduceer dat in, in, in, in een taalles voor, uh, voor Turken of zo, dat ze dan moeten gaan luisteren. Ja. Uh, het dit sla, dit slaat nergens op. Het, het, het, het is eigenlijk het behouden van, van, van de mensen, hun taalachterstand en, en, en heel, hun culturele uh, afwijking. Afwijking zou ik het noemen. Ja, ik zou het gewoon afwijking noemen. Uh, met betrekking tot uh, uh, de leidcultuur uh, ja. in onze samenleving. Uh, dus de lange arm van Erdogan uh, is bij mij ver nog, zover nog niet bekend. Ook niet in de, in de, in de wandelgangen verder, wat ik bij Elsevier heb meegekregen. Er zijn wel bepaalde dingen die heel verdacht zijn. Maar ik wil wel zeggen, laten we pas dingen gaan zeggen voordat het echt bewezen is. Ja. Het is in ieder geval goed dat ze er zijn. Ik weet het niet met ze eens. Het komt het ook komt het boven. Het is wel een groep zichtbaar en. en ja. uh, uh, ja, brengt het wel ten tafel wat, wat een ja. bepaalde groep denkt. Dus ik denk dat, ja. dat het ergens heel goed is. Ja. Ook al zou je het als een probleem zien, ja. het, dan is het in elk geval een zichtbaar probleem. En ze voelen zich misschien daardoor, paradoxaal genoeg, juist wel meer verbonden ja. met Nederland. Nou, dat, dat ze meedoen aan ons democratisch systeem. en dus uh, uh, Mensen uh, die er een, een probleem mee hebben. Uh, dan, dan, ja, wat, wat Thierry ooit heeft gezegd, is dat het logisch is dat... Uh, wat, wat, wat dat denk bestaat... want als je zoveel mensen binnenhaalt... de afgelopen ja. decennia... dan kan je niet, verwacht, niet anders verwachten... Dan dat ze op een gegeven moment... zich mobiliseren. Ja. Of dat ze zich op een gegeven moment... Uh, gaan vormen in een politieke partij. Als je daar echt op tegen bent... dan moet je ook uh, naar jezelf in de spiegel kijken... Uh, en bij jezelf te raden gaan... of de hele immigratiebeleid... Uh, de afgelopen decennia wel... Uh, ja. Het feit is dat het een relevante groep van onze samenleving is. En dat het zich uit in dat ze dus een partij hebben. Ja. Maar dat is alleen een symptoom. Van, ja. Uh, ja. ja, precies. We moeten aan de tijd denken, helaas. Ja. Uh, ik denk dat we nog wel wat langer door hadden kunnen gaan. Ik denk dat het ook leuk is als ja. je wel nog een keer terugkomt in de toekomst. Jazeker. Om genoeg onderwerpen te bespreken. En Dank misschien voor... uh, als je boek is... Uh, hadden oh, nog wel een aantal de wereld ingaat. Nou ja, goed, wie weet. Eén e, <laughs> e, we korte vraag om af te sluiten: ja. Hoeveel zetels voor Forum voor Democratie? Uh, vijf, denk ik. Okay. Okay. En ik ben heel pessimistisch en cynisch persoon. Uh, maar wat ik om me heen zie, uh, zie is uh, vind ik onvoorstelbaar. Dus uh, dat laat ik gewoon een keer mijn positiviteit achterna gaan. En uh, vier tot vijf zetels. Ja. Nou, eindig in ieder geval op een uh, positieve noot. <laughs> Toch? Dankjewel voor je komst. Bedankt, Hartelijk uh, graag. Waarschijnlijk tot de volgende keer, denk ik. Ja, de volgende keer. En, zeker. Uh, en uh, anders tot op onze borrel, denk ik. Zeker. Oh, heel ja. en, de, en de pannenkoeken. En de ja. pannenkoeken. Goed. En, uh, bedankt, beste luisteraars. En Hartelijk volgende week, luisteren. Thierry Baudet. Zeker weten. Tot dan.